En dit is het nieuws van NWS op 3. De dode man en de zwaargewonde vrouw die vanochtend in Wierden in Twente werden gevonden, waren een stel, meldt RTV Oost. De man werd vanochtend doodgevonden op straat, zegt deze verslaggever van de regionale omroep. Het gaat dus om een man van in de zeventig uit deze plek. En toen uh, de politie aankwam hier en gingen kijken in het appartement, zagen ze ook nog dat er een vrouw zwaargewond uh, in het appartement lag. Zij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand is op dit moment niet bekend. De man zou al zijn hele leven hebben gevochten tegen depressies. Vermoedelijk stak die eerst zijn vrouw neer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 De Belastingdienst heeft 33.000 brieven met verkeerde bedragen verstuurd. Het gaat om brieven die mensen erop moeten wijzen dat ze geld kunnen terugkrijgen van de zogeheten Box 3-belasting. Dat is eigenlijk alleen voor mensen die veel geld binnenharken. In de brieven zijn fouten gemaakt met inkomens. De mensen om wie het gaat krijgen een nieuwe brief. Een Amerikaanse app die vrouwen moet helpen veilig online te kunnen daten is gehackt. Er zijn meer dan 75.000 foto's gelekt, waaronder foto's van identiteitsbewijzen. Via de app T kunnen vrouwen elkaar anoniem waarschuwen voor mannen met wie ze op date zijn geweest. En in Amsterdam worden ze er zo langzamerhand helemaal gek van. Meeuwen, er komen er steeds meer bij. En dat komt volgens de stadsecoloog doordat de stad de ideale omstandigheden biedt voor meeuwen. Er liggen veel vuilniszakken en op de vele platte daken kunnen ze makkelijk broeden. De Amsterdammers hebben er genoeg van, hoort stadszender AT5. Het lijken soms net katten. Gattige schreeuw. Ja? Zo erg is het. Je laat allerlei viezigheid achter uh, ja, poepen, onder andere alles onder. Eén of twee keer in de week moet ik sowieso mijn auto wel wassen hier. En voor de toeristen betekent het... Je moet wel je, je frietje goed vasthouden. Ik zie dat jullie het allebei tegelijk vasthouden. Precies, dat is wel uh, zeg maar de enige manier. Het weer nog. de trekken momenteel buien over, vooral in het midden en noordoosten van het land. Op andere plekken ook soms zon bij 17 tot 21 graden. Morgen ook een paar buien, maar ook meer zon en dan wordt het maximaal 21 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheid op de 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Nieuw Venom. 5 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Knoop V. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. They return for the first time in a decade. In 2025 for the 10th time. The true legends of our oceans.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 Ik begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag met TensyC uit volgens mij 1983 en Feel de Love. Ja, we hebben het vandaag over Sale 2025. Gaat eraan komen vanaf 20 augustus. En uh, daarvoor al twee dagen natuurlijk ook uh, in de Eimond. Ja. Daar gaan we het uh, ook over hebben, natuurlijk. Sterker nog, daar gaan we straks mee beginnen. Uh, dit uur uh, Frieso Huizinga, Die uh, is verbonden aan Price Eimond. En Precale Eimond, dat moet je zien, eigenlijk als een. Gehele eigen organisatie, een heel eigen uh, zelfstandig evenement. En hoe, waarom, dat gaat hij ons straks allemaal vertellen. En om half vier uh, de commandant uh, de wacht, uh, van de racebegaarde Bloemendaal, Ruud Kloek. Um, en we gaan eens horen of hij uh, meedoet aan sale 2025. Uh, de, de sale in natuurlijk. En eh, u begrepen dat hij wel eens mee is gevaren, ook met de racebrigade. Nou, en dan is het natuurlijk allemaal avonturen beleefd. En we hebben natuurlijk ook nog wat laatste nieuwtjes rondom de reddingsbrigade. En daar begonnen we dit uh, programma mee met... Uh, de afgelopen week zijn er een aantal inzetten geweest door de reddingsbrigades Zandvoort en Bloemendaal... met de traumahelie erbij, enzovoorts, enzovoorts. Dus, uh, nou, dat uh, hopen we allemaal mee te kunnen nemen. Zeker weten ja. Ik Was ben je er nog? Ja, ja. Nou, ja, ik zal vertellen. We hebben net uh, uiteraard uh, ook uh, al uh, bij Chris uh, aandacht gehad uh, aan uh, cel 2025. Ja. En uh, ja, hij was uh, de app aan het promoten van ja. uh, Sail 2025. Dus eigenlijk uh, was ik daar op dit moment mee bezig om die even te installeren. Oh, okay. Maar dan moet je wel een uh, paar uh, dingen moet je toestemming geven. En zo ja, voor je ja, locatie ja. Ja, en uh, ja. dat soort uh, ja. dingen. Maar het is wel een hele mooie app. En dan kan je ook uh, gewoon live zien waar de schepen zich op dit moment uh, bevinden. Okay, ja, dus gewoon even downloaden in de Play Store. Dus in wezen is het feestje al begonnen? Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, als je de app hebt dan... Uh, ben je al uh, helemaal in de stemming voor CEL uh, 2025? Ja, top, top, top, top. Nou, we gaan eens even kijken hoe het met de boot is. Rock the boats. Hier is uh, Forrest. De jaren 60 met de mama's en de papa's en de California Dreaming. Lekkere zonnige muziek, alleen zonnetje hebben we niet in uh, Sanford, Maar als die maar wel uh, op uh, 18 en 19 augustus uh, gaat schijnen, Benno. Nou, dat zal toch wel. Dat is uh, vaak nog mooi weer, hoor, in augustus. Zeker, en dan hebben we pre-sale natuurlijk. Dan hebben we pre-sale. en daarvoor hebben we aan de telefoon Frizo Huizinga. Goedemiddag, Frizo. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, de lijn is goed. Dat is uh, fantastisch. Wat mag jij binnen de organisatie van Priezel Eimond doen? Nou, ik werk voor de gemeente Velsen, dus ik ben uh, betrokken bij alles wat er uh, rondom Zeel uh, gebeurt in onze regio. En dat is echt heel veel. Uh, we hebben natuurlijk woensdag 20 augustus uh, de parade naar Amsterdam. Ja. Maar de dagen voorafgaand daaraan op maandag en dinsdag hebben we in Amuiden en Beverwijk een groot feest. Wanneer is dat eigenlijk begonnen? Wanneer zijn jullie vanuit de gemeente Velsen en Beverwijk begonnen met het organiseren van die Priestel? Nou, de gemeente Velsen, Mui, is onderdeel van Velsen, is in 1995 daarmee begonnen, zelf als gemeente. Oh, toen ook al? En, ja, en daar was ik ook al bij betrokken. En in, uh, in 2000, toen is er een stichting opgericht... Okay. En die stichting die organiseert vanaf dat moment uh, pre-sale. Ja ja, ja, ja, ja. En dat is uitgegroeid tot het evenement uh, zoals we dat uh, dit jaar ja. gaan zien? Zeker. De laatste keer was het natuurlijk in 2015. In 2020 uh, stonden we er klaar voor met z'n allen, maar toen uh, ging het vanwege corona niet door. Ja. Uh, maar ja, 2015 uh, was het ook hartstikke druk bij ons in de havens. Want ja, je moet het zo zien. Uh, in 48 uur tijd komen alle schepen die voor zeil komen, die komen in en muiden aan. we zijn een soort aanloophaven eigenlijk voor zeil Amsterdam. Ja. ja. En zodra de eerste zeilboten binnenkomen, komt er ook publiek op af. Ja, logisch. Ja, wij proberen dat in goede banen te leiden. En in 2015 hadden we ergens tussen 60 en 80.000 bezoekers in de dagen tijd. Vocht je dat dus nu ook dan? weer? Ja, ik, ik denk eigenlijk dat het misschien nog wel wat drukker gaat worden, omdat het is de laatste week van de zomervakantie, dus heel veel mensen zijn al terug. Ja. Het, het is tien jaar geleden dat, uh, dat sale voor het laatste is geweest. Uh, het is gratis, hè? het is ook belangrijk in deze tijd. Want ja. uh, als jij met je gezin naar de Efteling een dagje gaat... dan ben je zo twee, drie, 400 euro kwijt als je niet oppast. Ja. Dus een, een gratis uitje is ook denk ik heel erg in trek. En mensen kunnen gratis bootjes kijken, visje eten, uh, muziek luisteren. Ja, dat wordt gewoon een heel groot feest. Nou ja, Fris, de, fris, de, de vis zal niet gratis zijn, hè, vrees ik. Die is het niet gratis. Nee. <lacht> Lekker haringie, hè? maar de, ja, het, het is... is wel allemaal... Ja, ja, dat, dat, ja, en mij staat natuurlijk bekend om zijn heerlijke visrestaurants, uh, Zandvoort ja. ook natuurlijk, moet ik er wel bij zeggen, voor de Zandvoortse radio. Ja. Maar um, die, die, je zegt dan, komen die schepen binnen? Ja, ik heb daar gelijk een beeld bij. En het, het, het zou maar kunnen dat het best wel een beetje dringen is, of niet daar? Uh... Nou, we hebben heel veel ruimte, hè, want we hebben natuurlijk die pieren, de, de Noordpier en de Zuidpier... Ja, daar kunnen al heel veel mensen op. Uh, de kop van de haven... Oh, mag dat? Uh, even onderbreek je even. Ja. Ik, ik dacht dat de pieren gesloten waren. Nee, nieuwe tijdenhuis gaat eventjes uh, volgende week weer een beetje dicht vanwege onderhoud. Okay. Maar in principe uh, wordt dat een beetje gedoogd. Uh, je mag gewoon wel de pieren op. Uh, Rijkswaterstaat zegt dat het officieel niet mag, maar uh, je kunt gewoon de pieren op. En, uh, en ook in het havengebied is echt voldoende ruimte hmm. om de binnenkomende schepen te bekijken. En als je alleen al kijkt naar het evenemententerrein... dat is de trollenkade, de halkade en ja. de kop van Haag bij elkaar opgeteld. En dat is bijna drie kilometer kade. Dus er oh. is, uh, ja, je moet ook goede schoenen aan doen, want uh, <laughs> het zijn flinke afstanden. Ja, ja, ja. Uh, maar er valt zoveel te zien. Dat, uh, ja, het is echt de moeite waard uh, om die maandag en dinsdag uh, naar Amuiden en ook naar Beverwijk te komen. Ja. Mogen de mensen dan al op de schepen of is dat niet de bedoeling? Het is alleen... Uh... Het is aan de schepen zelf, hè, want ze zijn ook aan het voorbereiden op de grote parade in Amsterdam. Ja. En een aantal schepen komen op zondagavond pas uit Bremerhaven, waar ook een sale uh, evenement is. Uh, maar bijvoorbeeld de stad Amsterdam, de Clipperstad Amsterdam, het vlaggenschip van Zeil Amsterdam, ja. die komt terug van Wereldreis. Dus die gaan ook dingen aan onderhoud doen. Die zijn twee jaar weg geweest. Zo, en die okay. vanaf vrijdag 15 augustus liggen ze in Muiden. En die gaan alleen bijvoorbeeld op maandag, sorry, maandagmiddag gaan ze even een paar uur open... ...omdat ze... Ja, ze moeten gewoon zorgen dat het schip weer helemaal op en top is voor de, voor de parade. Ja. Uh, maar het is dus aan de schepen zelf of ze hun dek openstellen. Uh, maar sowieso vanaf de kant naar de schepen kijken is natuurlijk wel hartstikke leuk. Uh, ja. Maar sommige schepen zijn inderdaad ook wel toegankelijk. Maar los daarvan is er echt van alles en nog wat te doen ook op de kader. Ja. Er zijn optredens, uh, kinderen kunnen allerlei uh, activiteiten doen... Uh, ja, vis, hè, hadden we hadden het net al even over. Er is een groot visplein met, waar je lekker kibbeling en haring... Oh. en waar ook uh, een grote vistapel is... waarbij iemand doorlopend uitleg geeft over diverse vis... die wordt aangevoerd in de muizen Oh, wat leuk. Dus er is, ja, dus er is echt, echt heel veel te doen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dat, uh, en, en is, is zeg maar de organisatie groter dan uh, tien jaar geleden? Hebben jullie dat, uh, pakken jullie nu eens even flink uit omdat het tien jaar geleden is? Nou, ik denk sowieso dat het, als je kijkt naar de kosten, dat dat 30, 40 procent gestegen is minimaal. Daar hoor je natuurlijk heel veel evenementenorganisatoren op dit moment over klagen. Ja. Dat de kosten gewoon sinds corona enorm zijn opgelopen. Uh, leveranciers, uh, uh, uurtarieven van beveiliging, nou, noem het dan maar op. Dus die begroting is sowieso uh, een stuk uh, forser. En dat wordt gelukkig uh, betaald door uh, het bedrijfsleven en een aantal gemeenten die daar samen in optrekken. De provincie Noord-Holland is een grote sponsor. Uh, dus dat is hartstikke fijn. Maar het is wel een stuk uh, duurder dan, een, dan uh, zeker dan 2015 en de jaren daarvoor. Uh, maar dat zie je ook in de organisatie terug. We hebben gewoon meer mensen nodig om het voor elkaar te krijgen, om het veilig te laten verlopen. Uh, maar goed, we, we zitten goed op schema met alles. Dat geldt ook voor de sale overigens op uh, 20 augustus. Ja. Uh, maar er komt, er komt echt heel veel bij kijken. Want als je alleen al kijkt naar het verkeersplan, ja. Uh, ja, dat, is heel, uh, dat is echt heel, heel uitgebreid. Nou, fijn dat je erover begint, want waar kunnen wij Zandvoort onze auto kwijt? Naar? Want wij kunnen natuurlijk niet wachten op, uh, op uh, sale in. Dus wij komen naar de pre-sale. Dus ja, onze algemene oproep is: kom ik zoveel mogelijk op de fiets. Oh. Nou, ik ben gisteravond naar vrienden geweest uh, op het Noordstrand in Zandvoort, op het strand. Ja. Uh, bij een strandhuisje. Nou, dit was, voor mij was dat 40 minuten fietsen vanuit Amuiden. Dus het is ook echt wel prima te doen vanuit Zandvoort uh, door de duinen, lekker naar Amuiden. Je bent door de Duinen gegaan? Ja, ja oh. geweldig. Een prachtige, prachtige fiets toch? Geen natte voeten gehaald. Nee, er was helemaal, uh, helemaal geen water meer, ja, tenminste oh. behalve, behalve het Vogelmeer en gewoon de vaste plekken natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar geen, uh, geen overtollig hoogstaand water. Okay. Maar de algemene oproep is kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer en met de fiets. Hè. Eigenlijk hetzelfde wat, uh, wat de Grand Prix uh, in Zandvoort ook uh, ja. doet. Um, omdat, ja, en Muiden is gewoon snel vol, er zijn maar twee wegen erin. Hè. Je bent natuurlijk omringd door water. ...en door de Nationaal Park, dus je kunt er niet zoveel kant op. Hmm. Uh, ja, parkeren kan wel, maar ja, het is wel, de parkeerplekken zijn wel schaars. Dus we roepen echt op van, kom op een andere manier onze kant op. Ja. Hoe belangrijk is uh, Pricel voor uh, de gemeente Velsen? Nou, ik noem het altijd de etalage van de regio, want we laten gewoon echt zien... ...wat gebeurt er nou allemaal in die haven. Hè? Vis, staal, offshore, dat zijn toch wel een beetje onze belangrijke economische pijlers. Ja. En er zijn allerlei bedrijven die ook echt laten zien wat gebeurt er nou in die haven. Mm. Uh, dus ja, dat hebben we ieder jaar al met het havenfestival, maar één keer in de vijf jaar maakt het havenfestival dus plaats voor, uh, voor pre-sale. En dan koppelen we eigenlijk alles aan elkaar. Ja, ja, ja, ja. Dus we laten voor een deel zien wat er allemaal gebeurt in die haven, in de Heimel. Uh, maar het is natuurlijk ook vooral heel erg leuk, bootjes kijken en uh, ja. Als, als, als de inwoners en de, nou, de mensen in de regio daar blij van worden... dan worden wij er als gemeente natuurlijk ook blij van. Ja. En jullie hebben natuurlijk nog een feestje. Nou, even kijken, de, de, dinsdag geloof ik. Hè? Heb je nog een, een, een, een, een gezellig feestje met, met de artiesten? Ja, iedere avond is er, een, is er een avondprogramma op een groot podium... waar misschien wel 10.000, 15 15.000 mensen kunnen staan... op het einde van de, van de kade. Um, en daar hebben we op dinsdagavond rond 10 uur... zal daar Chef Special optreden. Haarlemse band, bekende band natuurlijk. Ja. Uh, en dat is gratis, gratis toegankelijk, dus dat is natuurlijk ook, uh, ook niet meer vanzelfsprekend allemaal. Maar dat hebben we met sponsors ook voor elkaar gekregen dat we een, uh, een hele goede act uh, kunnen neerzetten. Ter afsluiting van pre-sale. En dan gaan we mogelijk nog, uh, nog iets doen met vuurwerk, maar daar zijn we nog niet helemaal over uit. Uh, wow. uh, dus, maar dat, uh, we gaan in ieder geval met, met een knal eruit. <lacht> uh, met de Insta. En, Als het maar geen zen is. En, ja. Nee, inderdaad. <laughs> ja, ja, ja. Om twaalf uur s'nachts en om twaalf uur s'nachts geven wij dan een stokje over aan uh, Zeel Amsterdam. Ja, tuurlijk. Ja. En dan gaan we natuurlijk woensdagochtend om tien uur gaan uh, gaat de grote sluizen open. En dan komen er al die prachtige schepen uit op het Noordzeekanaal. Ja, en, en doen jullie dat ook echt een stokje over overgeven met een bepaalde ceremonie? Het is meer symbolisch. Hm. Is meer symbolisch hè. Als wij inderdaad vuurwerk afsteken, dan is dat het moment. En dan gaan ook oh, ja. de schepen, die gaan ook even de scheepshoorn indrukken. Oké, oh, oké. Okay, okay. uh, en dat is wel echt het moment symbolisch dat wij het stokje overdragen aan Amsterdam. En dan nemen zij alles ook van ons over. En uh, ja, dan. Wordt dat natuurlijk die woensdag ook een schitterende dag? Ja, ja, ja, ja. Op wat voor weer hopen jullie eigenlijk? Nou, je begon er je verhaal natuurlijk net mee. Uh, in 2015 was het een beetje miezerig bij ons in de Muilen. Ja. Twee dagen lang, een beetje grijs. Oké. Okay. Dat zien we ook terug op de foto's en de beelden die we nog hebben van tien jaar geleden. Ja. Uh, dus we hopen nu wel eindelijk, dat maakt, dat die grap maakt het ook de hele tijd tegen Amsterdam. Want toen de parade van naar Amsterdam begon, toen begon de zon te schijnen in 2015. Dus ik heb gezegd, nou, we doe doen het nu gewoon een keertje andersom. Ja. Wij, wij mooi weer naar Muiden en Beverwijk en dan, uh, daarna zien we het wel. Ja, ja, ja. ja. Dus daar gaan we vanuit. Oké, okay, dus jullie hebben ook een, een, een goed contact, neem ik aan, met, met Amsterdam? Zeker, zeker. En met de andere gemeenten in het hè, want we moeten het met elkaar doen. Ja. Er zijn vijf gemeenten in het Noord-Zee-Kanaal-gebied... en die moeten samen zorgen dat uh, de CLI uh, veilig verloopt. En ja. daar wordt al anderhalf jaar aan gewerkt. Inmiddels uh, onder de regie van de provincie, mobiliteitswerkgroep, communicatiewerkgroep. En dat loopt eigenlijk heel erg goed, moet ik zeggen. Dus uh, ja, ik denk dat we er uh, zo goed als klaar voor zijn. Ja. En wanneer is dat voor jou geslaagd, de pre-sale? Ja, als ik blije mensen zie, kijk ik, ik ben natuurlijk ook altijd wel benieuwd wat komt er in de media. We hebben nu al uh, aanvraag gehad van NOS, RTL, dus echt de grote landelijke media. Nou, als daar natuurlijk mooie plaatjes door gemaakt worden met een drone uh, boven de schepen oh, ja. boven onze haven, ja. Ja. weet je, nou, dan, dan word ik daar heel blij van. Als het, kijk, mijn belang is natuurlijk, ik ben citymarketeer van de gemeente Velzen, mijn belang is ook wel een beetje dat het plaatje er mooi uitziet. Hmm. En, uh, ja, dan, dan draagt natuurlijk uh, volle kaarten, mooi weer, dat soort dingen draagt natuurlijk allemaal daaraan bij. Dus daar hopen, we, daar hopen we op en dan is het voor mij ook geslaagd. Zo is dat. Goed, uh, Frizo Huizinga, dankjewel voor je uh, toelichting. En uh, nou, dat het een hele mooie prezale mag worden. Daar gaan we zeker van uit. Goed zo. Dankjewel. dankjewel voor deze bijdrage. Goed weekend. Dag. Dag. En dan uh, dinsdagavond een optreden van uh, Chef Special. ben I walked the line I've come around.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 Tragedy. I can't be mad at you, so I'm mad at me. You remain awake as I fell asleep and mistook our love for destiny. It's hard to smell the rose, sin the winter season, hard to carpet deep when you hardly breathe. And I wanna be the one to love you when your heart is bleeding. Said lovey, love's a mystery. I'm looking for the answer, but all I find is me. Oh my, it's got me on my knees.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 Deze Haalse Benz Chef is geheel terecht heel groot geworden. En ze mag bij Paris heel in IJmu Muiden in de Ejmond, zo moet ik het zeggen. Ja, mag ze optreden op dinsdagavond. En kan iedereen daar gratis en voor niks bij zijn en een mooie feestje vieren. Zo vlak voordat het stokje over wordt gegeven aan Amsterdam. Zo dadelijk gaan we praten met Ruud Kloek van de Reddingsbrigade Bloemendaal. Hij heeft wel weer het een en ander meegemaakt. Ook afgelopen week natuurlijk met de Lifeliners. En wat heeft de Reddingsbrigade met zeil? Nou, dat gaan we allemaal straks horen van Ruud Kloek. Maar eerst een lekkere danceclassic van Steve Arrington. Nou, je hoort het al aan het geluiden echt uit de discotijd. De jaren tachtig, deze van Steve Ayrton. De man achter Phil Wiel, so en dit was een andere hit van hem. Je hoort deze in The Key of Life. Het is, uh, ja, even een half vier uh, geweest. We gaan naar uh, Bloemendaal toe, uh, Benno. We gaan uh, inderdaad praten met uh, de commandant van de reedsbrigade Bloemendaal. Ruud Kloog. Ruud, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ruud, Goedemiddag. Ruud, moet je horen, dat is hot, hot nieuws... dat de, je collega's van Wijk aan Zee, Rijdingsbegaan Wijk aan Zee... die gaan de politie ja? advie, assisteren bij strand, paviljoen... Tim Boek toe. Ik wist niet eens dat het bestond. Okay. Maar, ja, maar... naast papier, Pier. hè? Ja, oost nacht Een soort woestokachtige paviljoen. Ja, populair paviljoen hoor. Oké, okay, een uh, strand... Ja, ja, een strandrijdersweg in Velsen-Noord. Maar hoe moeten we dat uh, als leken invullen... dat de reddingsbrigade assistentie verleent aan de politie... Nou, maar meestal, meestal is er nog wel wat aan de hand. als je de politie moet assisteren. Ja. Want anders, meestal assisteren wij ambulance-diensten. Ja, ja. Of wel de, de, de brandweer. Dus als we de politie moeten assisteren. Ja, het kan van alles zijn natuurlijk. Maar, Zou het uh, misschien We, we, we hebben wij bij ons in Bloemenda bijvoorbeeld. Uh, was een paar weken terug ook op, op het voorpad wat rottigheid geweest. En uh, toen moesten wij ook uh, de politie assisteren. Dus, oh. ja, dan, uh, rottigheid ja. in wat voor zin? Nou, vechten waren geweest. waren een paar dronken gasten van een pavio. Oh, was het nou, dit Ja, ja. En dan, uh, ja, die gingen, ja, nou ja, we kunnen dan niks hebben. Hè. Dus of we drank in de man of vechten om een meisje. En dan, uh, <laughs> en dan worden we gevraagd om, uh, om te helpen. Pleisters plakken. Ja, niet om te vechten hoor, maar meer om, uh, om EBO. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, soms vragen ze ons wel eens om te rijden hè? als we als, we, als we, ja, geen auto bij de hand hebben oh, okay. ergens ja. ergens naartoe. en ergens En laat hadden wij met een paar jetskiërs uh, die daar uit, uit, de, uit de haven van de muiden kwamen, maar heel dicht onder de kust gingen varen. Dat is eigenlijk wel een beetje een probleem wat de laatste, uh, dit laatste seizoen is, dan, dan uh, komen de groep jetskiërs uit, ja, uit de haven van de Muiden vandaan die daar te water gaan. En die varen dan heel dicht onder de kant mm. en dan regent de telefoontjes van, van het strandhuismeedemensje en van paviljoens. Ja, ze gaan minder door de zwemmers heen. Dat is echt levensgevaar. Ja, Om, ja. Er is al twee keer een meisje onder water moeten duiken omdat het anders uh, so. overvaren werd. Nou, en mm. dan vraagt de politie van, uh, uh, kunnen jullie ons assisteren? Ag we willen graag jullie Jetski lenen, weet je wel. Oh ook. ja, oh ja. Jetski, ja. geleend en... Zo zit het verleden ook wel eens een keer met uh, heel glad weer. Dat uh, de politie vroeg of ze onze treinwagens konden lenen. Uh, omdat ze dan. Uh... Ja, ...toch hulp konden die bieden als er wat in de hand was. Ja, ja, in het ja. Zandvoort of in Bloemendaal. Ja, ja. Dus, Weet je waar uh, ik ja. van de week aan zat te denken, Ruud? Nu je ja. het uh, toch over de politie hebt en zo. We hadden vroeger echt uh, de strandpolitie. Ja. Er was ook een serie over op tv. Ja, ja, en uh, ja, ja, ja, is, is, is dat op een, een of andere manier is dat er nog? Of ja. gaat dat anders? Ja, joh, er, is, er is geen strandpolitie meer. Er was vroeger een team van, van een man of zes of acht. Maar uh, ja, dat is niet meer. Het geld is op. En nu, uh, als er wat aan de hand is op strand, dan hebben ze nog wel een strandauto. Ja, die ziet nog wel te rijden. En, ja, dan moeten de mensen uit de gewone dienst getrokken worden om op die strandauto te gaan rijden. En soms, als ze uh, uh, capaciteit hebben, rijden ze wel een rondje over het strand over de dag op 's avonds. Om uh, de boel in de gaten te houden. En bij ons zijn er nog op die feesten nog. Dan komen ze meestal in het weekend, zaterdags of zondagavonds, als die feesten zijn. ook even met de strandauto over het strand. Ja, zeg Ruud, je had het net over Emuiden, maar uh, daar gaat het natuurlijk in augustus allemaal beginnen. 20 augustus uh, vanuit de sluizen. Pre-sale, ja. Pre-sale, ja, dan maar sail in op 20 augustus. Um, dan uh, gaan er meer dan duizend boten door het uh, Noordzeekanaal. Um, ja. Het uh, to, is toch zo dat de reddingsbrigades, zeg maar de EHBO'ers zijn op het water... om het maar eenvoudig ja, te ja, zeggen... Zelf... Ze vragen dus uh, een aantal reisaders uh, of die mee willen varen. En dan uh, heb je de eerste taak, zeg maar, dat je uh, als ze binnenkomen varen tussen de pieren, dat niemand van de pieren afvalt en dan, of als er iemand van de pieren valt, dat je dan meteen helpt, zeg maar. Ja. En later gaat het in het -kanaal, en door het en dan zitten die kaders natuurlijk allemaal vol. En dan zou het altijd kunnen zijn dat iemand het in het water raakt of onwel wordt. We hebben, wij hebben een keer een uh, paar keer terug. Hadden uh, wij ook in het door zeker de willen we opgeroepen voor de reanimatie, daar oh. hebben we ook gereanimeerd. Zo. So. Ja, dan kan natuurlijk iemand die langs de kant zit, die kan ook niet goed worden. Ja, ja, ja. En dan zijn wij er als rest, we gaan natuurlijk razendsnel, omdat je de buurt vaart. Nou ja, dat zeg je nou wel, Ra razendsnel, Ruud, ik, ik onderbreek je even, maar uh, het, het, het wordt mutje met die bootjes. Ja, ja, ja. Maar ja, kom je er wel doorheen dan? Ja, ja, je moet wel je, moet wel je best doen met oh, je ja, ja, Je komt er wel doorheen. Ja, ja het is wel druk, maar... Wij hebben natuurlijk toch altijd wel een opvallende boot en uh, ja dat scheelt ook wel. Die gaan ontzag toch wel voor. Ja. we hebben dan nog een zwaarlicht erop, dus dat scheelt dan ook wel. En het toetertje? Nee, Heb je ook een toetertje? Nee, we hebben geen toeter. Oh. Nee, maar wel het zwaarlichten en dan weten ze van er is wat aan de hand. Uh, maar hmm. nou, dan kom je er wel aardig doorheen hoor. Oké. Okay. dan kunnen wij de eerste instantie helpen. En dan kan de ambulance uh, die kan het overnemen. Want we hebben natuurlijk altijd verbinding met de uh, met de metamer. Ja. Dus dat ja. is viaal. Ja, dat lijkt me een heel gedoe als iemand, want er zitten natuurlijk ook duizenden mensen op al die boten. Ja, prachtig. Als er dan eentje in elkaar zakt, dan wel een hele toestand. Eh. Ja, het is ook wel, laatste, ja, vorige, vorige keer is die doorgegaan door corona natuurlijk, maar daarvoor, ja, het wordt steeds drukker. Het is natuurlijk ook wel, je mag nu met je boot zonder toestemming ook niet meer het ei op in Amsterdam. Maar ja. hebben ze wel een aantal boten die hebben daar vergunning voor hebben, andere boten mogen daar niet meer op. Dus dat is allemaal veel strenger geworden dan de eerste jaren. Maar ja, ja het, is, het blijft natuurlijk prachtig. Ja. Prachtige aangelegenheid. Maar de handvraag ligt er nog. Uh, doet uh, Reddingsbegaarde Bloemendaal en Zandvoort mee aan de sale in? Nou, wij, we, we, we, in eerste instantie hadden we niks gehoord. Maar nu hebben ze toch uh, de is erbij gevraagd. Dus nu is uh, aan Muiden die organiseert dat altijd. En die heeft nu wel de gevraagd. En uh, voorlopig hebben wij voor de, uh, de, de terugvaart hebben we wel een boot beschikbaar gesteld. Oké, okay, heel oud. Ik moet even kijken of ik uh, gekwalificeerde jongens heb, die daar op meisjes, die erop kunnen zijn. Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, dat moet wel, uh, dat ligt... in het fabrieken even regelen, ja. Ja, dat uh, luistert natuurlijk allemaal wel heel erg nauw. Uh, maar ja, Ruud, wie wil er nou niet bij zijn? Dat is natuurlijk wel... Uh, uh... Ja, het is vanaf het water prachtig gezicht, Overop ja. overal tussen... Nou, we, het eerste jaar varen we, de eerste keer dat het was. Toen varen we ook met een boot in uh, het Noordzeekanaal. <coughs> toen hadden we tre trek in koffie. En toen zagen we een boot uh, met brandweergasten en zo. Toen zeggen we, joh, hebben jullie niet koffie voor ons? Hij zei, nou was het maar waar, want we hebben geen filterzakjes. <laughs> nou, ik zeg, nou, dan gaan wij filterzakjes tegen. Toen gingen we rondvaren toen zagen we de groene draak. Oh. En toen zijn we, daar, zijn we daar naartoe gevaren en er zat Nederlands Miet cruise op. En toen hebben we naar films uh, uh, gekregen. En wij hebben terug naar de brandweerboot En die hebben keurige koffie voor ons gezet. <laughs> maar toen vader van lag, lag er weer langs die boot van uh, de Groene Draak. En toen zwaaien en Neddie Kroes dat we moesten komen. En toen kregen we een heel blad met allemaal cake op en zo. Oh. Uh, dat zijn grappige dingen ja. die je niet vergeet. Weet je. Dat, zijn, ja, dat zijn leuke dingen. Maar die Groene Draak, dat is toch van. Uh, de prins van, uh, van, Be Beatrix? Ja, ja, en, uh, ja van uh, ja, die vader. Van, van de Oranjes. Jezus, ja. jezus, jezus, jezus, Nou, hartstikke leuk. Dat dus, dus, dus, Maar dat soort leuke dingen heb je. Ja, en maar ik, uh, uh, uh, laat je het nu over aan de jongeren? Dat, of ga je zelf ook nog varen, nee, Célin? Ik, ik, ik, uh, ik laat het nu wel een beetje aan de jongeren. <laughs> Ja, ik heb het wel. Bij... Ome Ruud, die blijft op de post. Ik dag ook kapot, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat is ook oh. Zeg, Ruud, we gaan even naar muziek en dan komen we zo uh, bij je terug ja. voor de laatste nieuwtjes. Ja, en misschien nog wel meer uh, mooie verhalen, want ja. dat was al een story, hoor. Ja, ja, de ja. Ja. groene draak. Tot zo, Ruud. Ja, doei. Blijf aan de lijn, hè? Niet weglopen. I am safe. I am sailing home again across the sea, I am sailing stormy waters. Dat gaat zeker lukken tijdens cel 2025. 10.000 plus schepen richting uh, Amsterdam vanuit uh, IJmuiden en B.R. Sailing. De single van Rod Stewart past daar natuurlijk prima bij. En wie gewoon veilig aan wal blijft... dat is uh, onze eigen Ruud uh, Klok van de race-bigade ja, ja, zeg Ruud. Ja, ja, ja, ja, jullie hebben van die grote verrekijkers hè, op, ja. op Bloemendaal. En als die, uh, die, die, die clippers en die grote zeilschepen aankomen, kan, kan je dat eigenlijk goed zien vanaf. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dan kunnen de mensen op de pier gewoon zien wandelen. Als jij op de pier loopt, dan kan ik je gewoon, zou ik je gewoon kunnen herkennen. Nou ja, goed, Ruud, dan nou ga je even te ver. Dat gaat natuurlijk niet. Ja. Je moet wel even. Ik zal volgende keer een zonnebril opzetten. Even naar de... de... Nou, ja, het goed kan je zien. Ja, ja, ja. Even naar de zeemeel. Ruud, die komt er ook aan. De ja, grote nee, nou, dus. zeemeel van Bloemenal. 10 augustus. Uh, hoe gaat het programma eruit zien? Nou, het is de 66ste keer dat die georganiseerd wordt. En mensen kunnen inschrijven tot ongeveer 12 uur. Dan gaan we om half één bij onze post vandaan lopen naar de richting waar we gaan starten. Ja. Dat, wij, dat kan ik nu nog niet zeggen, maar het is of ter hoogte van de benzinepomp aan de boulevard bij Zandvoort... ...of het is in de buurt van Parnassia uh, in, in Bloemendaal, richting Muiden. Dus. Oh ja, ja, ja, tuurlijk. Want, want ja, dat hangt van de stroming af en ja. dat is soms wel eens lastig, want je hebt natuurlijk... De, de app en de vloedstroming. Maar soms heb je de wind die er net tegenin blaast. Okay. Dus dat maakt het dan even spannend. Want dan moeten we op het laatste moment beslissen welke kant we opvaren. Ja. Veesmiddels uh, zwemmen. Meestal laten we dan iemand even in zee liggen van onszelf. En dan kijken we welke kant die opdrijft. En dan, uh, nou ja, dan gaan we dus die kant starten. Maar het is wel eens gebeurd dat tijdens het zwemmen de wind omdraaide. Oh jee. En dan, uh, dan zit je op een gegeven moment toch tegen, de, de, dat maakt het wel zwaarder. Ja. Maar de bedoeling is gewoon dat we met de stroming en de wind meezwemmen mee uh, richting uh, onze post. Ja. En daar is dan de finish. Dus we hopen ja, ja. uh, recht maar naar die panacea. Daar worden ze gestart en dan zwemmen ze terug naar de reddingspost. Ja, ja. Het is een zwemprestatie-tocht, maar toch uh, worden er bekertjes. Ja, we hebben het gesplitst. Oh, het is al een jaar hoor trouwens. Want vroeger werd het, het ene jaar in Zandvoort gehouden en het andere jaar in Bloemendaal. En Zandvoort is daar in jaren 15 geleden mee gestopt. En uh, dus toen hebben wij uh, traditie in stand gehouden. Maar er is altijd een wedstrijdgedeelte. Die starten zeg maar een paar minuten eerder dan de prestatiezwemmers. En dan starten na de prestatie. En het zwem, die wedstrijdgedeelte is allemaal ingekomen doordat het zwemmen in zee... heel populair is geworden voor het zwemmen in, in het buitenwater. Ja. En door, ook door de opkomst van de triotons. We hebben oh ja. vaak mensen die, die uh, bijvoorbeeld in Almere de triotons meegedoen... maar die dat, dit dan als een test zien... Uh, want het, het is natuurlijk altijd anders dan in het zwembad. In het zwembad weet je, ik zwem 25 meter en daar doe ik uh, 15 seconden over of zo. Ja, ja. En, en in de zee is het al, elke dag of elk uur is het anders. De mm. stroming is anders. Je weet. Ja, nooit hoe het is, dus dat maakt aantrekkelijk voor dat soort uh, zwemmen ja. die vinden dat prachtig. En, en, en gaat de burgemeester weer de bekertjes uitreiken? Nou, daar zijn we wel, hij is op vakantie, maar oh. er bestaat wel een grote kans, maar er bestaat ook kans dat hij mee gaat zwemmen. Oh, zo, die en burgemeester. Dat moeten we <lacht> dan moeten we, we, we natuurlijk kijken of hij toch uh, kracht genoeg heeft om de bekertjes uit te reiken Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> nou, we zijn erbij Kijk, om dat allemaal mee te maken. Het is een een leuke burgemeester. Het had ook met de Nieuwjaarsduik om mee te doen. Maar oh, ja? Oh. Die is natuurlijk afgekend Dat ja, ja, ja. het zwaar weer werd. Ja. Maar uh, nou, ja, wie weet. Ja, een ander nieuwtje, Ruud. Is uh, dat de, je hebt, uh, 9, 19 juli een je je nieuwe elektrische strandrolstoel oh, ja. ja, ja, te ja, leeg gekregen hebt? Ja, in, ja, in, nou, ja die, de gemeente Beroemenda had hem aangeschaft. En die vroeg uh, of wij hem uh, in Bruiklein wilden op beheren, zeg maar. Ja. Dus dat hebben we gedaan. En uh, vorige week was de eerste... Uh, de, ja, toen hadden we net, was de eerste... Uh, kandidaat die hem geleend heeft, mevrouw Sp uh, uh, Storm. Nou, die was zo razend enthousiast. Die heeft een heel leuk uh, stukje ook op uh, de site gezet. En uh, vandaag uh, komt de tweede <coughs> meneer, Lene. Nou, die was ook al zo enthousiast. Dus, uh, nou, geweldig. Ja, dat is voor die mensen juist prachtig, want ze kunnen nu zelf... In vrijheid, hè, want we hadden nog wel een strandrolstoel, die hebben ze in Zandvoort ook. Ja, ja, ja. Maar die moet je altijd, die moet je altijd duwen. En... Ja. Als je wat ouder bent, heb je echt wel twee mensen nodig die hem duwen, want ja. het is best wel pittig door het zand. Zeker, zeker. En, deze, uh, en deze is op een, op een accu, die kan het ongeveer vijf uur volhouden. Oh. Er komt zelfs toch een reserve accu bij, die dan vanzelf overschakelt, Doe maar. Dus dan kan je nog langer. En uh, ze zijn ermee bij Panazia de oprit omhoog gegaan. Nou, Dat oh. is altijd een lastige oprit. Ja, een heel stijl. En daar hebben meneer van... Uh, die handicapt is, die heeft het uitgetest en daarom hebben ze voor dit model gekozen. Ja, ja, nou, het, is, uh, het is hartstikke fijn. En ze kunnen bij ons uh, ja, lenen, het kost verder niks. Alleen uh, We doen het nu nog even, in, alleen in het weekend, omdat we er uitleg bij moeten geven. Ja. En, uh, en door de week hebben we de gewone rolstoel nog. Nou oh, ja, oké. Okay. Nou, helemaal goed Ruud, uh, hartstikke leuk. Nou, wij gaan uh, natuurlijk uh, gezellig genieten van de zwemprestatietocht. Ja. Um... Oh, ja, ik heb nog wel een dingetje aanstaande maandag. Maar, ja. uh, dan heb je de K-Pride de in Oudvoort. Ja. Ja. En dan hebben ze bij ons, de gemeente, de trappen, die hier bij de boulevard zijn. ...hebben ze helemaal in, uh, in regenboogkleuren uh, geschilderd... ...en dat wordt maandag dan officieel geopend. Nou, geweldig. Dat is toch wel even uh, een nieuwtje. Ja, dat is een leuk nieuwtje. Ja. Goed zo. Nou, helemaal in de sfeer van wat er maandag allemaal gaat ja, gebeuren. Ja, dat past weer bij het dorp, toch? Zeker, zeker, zeker. Ruud, dankjewel voor je bijdrage. En uh, okay. tot de volgende keer. Fijn tot weekend. volgende keer. Oh. Mooi weekend. Video. Dankjewel. Doei. Dat was uh, Ruud Kluk van de Reddingsbrigade Bloemendaal. Nou, nog twee plaatjes. Tot aan het nieuws en weer een... Die twee oh, is deze. Hoe is het man? Bon? We Met de reflex. Zometeen nog één uur lang deze special van Zandvoort op zaterdag. Met, daar beginnen we mee straks, Marco Tames. Met een heel stuk, een mooi stuk, Pro Dus blijf lekker luisteren.